10 uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Door een politiehek is een netwerk van laboratoria opgerold... waar de druk crystal meth werd gemaakt. In het onderzoek zijn tientallen mensen aangehouden... meldt de NRC onder wie twee van de meest gezochte drugsmokkelaars van Nederland... ook zijn duizenden kilo's crystal meth onderschept... en miljoenen euro's contant geld gevonden... Volgens NRC hackte de politie computers van een aanbieder van telefoons... waarmee versleutelde berichten worden verstuurd. De automobilist die gisteravond tijdens de groep 8 Musical... een basisschool in Grotebroek binnenreed, deed dat met opzet. Het is de vader van een leerling van de school in Noord-Holland. Hij reed met zijn auto 20 meter naar binnen. Niemand raakte gewond, maar een paar minuten voor het ongeluk... stonden er nog kinderen en ouders in de gang... Volgens de politie is er sprake van een conflict. De man is aangehouden en wordt verhoord. Het kind van de man was tijdens het incident niet op school. In Myanmar zijn zeker 113 mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving in een jade mijn. Volgens de brandweer werden de mijnwerkers bedolven door een laag modder, die het gevolg was van hevige regenval. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en overlevenden. In Rusland zijn vrijwel alle stemmen geteld van de Volksraadpleging over de aanpassing van de grondwet. Volgens de kiescommissie steunt ruim 78% van de kiezers de wijzigingen. Dat betekent onder meer dat president Poetin nog tot 2036 aan de macht kan blijven. Er was al goedkeuring van het parlement en het constitutionele hof. Tegenstanders beschuldigen Poetin van een staatsgreep. Het weer in het noorden kan in korte tijd veel regen vallen, lokaal met onweer en hagel. In het zuiden meer zon. Temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A9 staat het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 10 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Door opruimwerkzaamheden op de A2 Amsterdam richting Sertogenbosch... is de hoofdrijbaan bij Nieuwegein dicht. Tussen Maars en Nieuwegein 3 kilometer stilstaand verkeer. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almieren-Stedenwijk en knopen 7 kilometer file. Aansluitend op de A1 heb je een half uur vertraging.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 Life. dit is ZTVM. Brood, kaas, gevulde olijven. Ik ben in de super om de sleur te verdrijven. Ze staat bij het fruit en mijn spieren verstijven. Ik zweet milde klachten, had ik thuis moeten blijven. Ah, oh, hey, ik zie je bij het brood. Ik weet niet of je lekker bent, de afstand is te groot. Ik schuiven langs de zuiver, ik langs met een boog. En behalve dan mijn hoesje is er niets meer droog. Ik hou van jou zoveel afstand en Er is niemand waar ik zoveel afstand maak Maar let op, kon ik je op afstand Ik kom niet uit ik kan het ook vanaf hier Ik b*** je op afstand je weet het op de curve Geef me een seconde en ik fluit in je curve Afstand awesome. We krijgen het wel door Ik schreeuw vanaf te vorige Geilig woordjes in je oor Afstand Ik heb restantjes zandjes gehaald En ik heb het aantal in mijn huis opgeschaald Afstand awesome. Hey, het gaat wel zo Ik fluit nu pandemie van solatido Moet aan de beademing, die shit is zo sexy Vingers zijn vies, maar ik wil geen desinfectie De afstand wordt kleiner Tot door mijn erectie Ik hou van jou zoveel afstand, zoveel afstand. Hey. Er is niemand dat ik zoveel afstand van, ja, afstand van Maar let op hoe ik je op afstand Ik kom niet mee, toen ik had het ook vanaf hier Ik d*** je op afstand Geef de me een seconde en ik fluit in je keur. Afstaal, oh, we krijgen het wel door. Ik schreeuw vanaf de vorige geile woordjes in je op je oh, ik heb verstandjes gehaald. En ik heb het bed in mijn huis opgestraald. Afstaal, oh, en hey, je praat wel zo. Ik fluit in pandemie, van zo -so laat die dood. Soms in de nacht en ik bang voor de dag en voor zware symptomen. Awesome. We krijgen het wat door. Ik schreef vanaf de vorige levertjes in je oren. De awesome. lucht van hand voel je klaar. Maar doe ze maar niet om wat dan de stijl er maakt. Afstand. Dat is het nieuwe normaal. Wat zeg je? Dat is het nieuwe normaal is. Ja klopt, het is niet meer normaal dit. Goedemorgen Sants voor donderdag 2 juli nog één dag en dan begint de vakantie. Mijn naam is Walter Sants. Ik ben ja, ik ben er weer. Jaap Koper heeft zijn uh, kampeer beetje opgeruimd. En ik mag het vandaag doen. Tot 12 uur. Dit is Live. ga Mij nog niet overtuigen dat het verschrikkelijk is, die anderhalve meter. Ik baal enorm daarvan. En iedereen, gisteravond komt Macron in Nederland. Normaal eh, liggen we meteen te knuffelen. En nu <laughs> moet ik hem een grote afstand toeknikken. Ik vind het verschrikkelijk. C'est un bon romance. C'est une nouvelle <swegeleid> histoire. C'est une Il rentrait chez lui.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 Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de blé Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Ils n'étaient encore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 C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui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 liggen meteen te knuffelen. En nu moet ik hem een grote afstand toeknikken. Ik vind het verschrikkelijk. I'm, I'm just a loser, shouldn't be with I'm well, you're about I'm just about been. I've been lonely, mm. ah, yeah. Water pouring down from the ceiling, I knew this would happen, still hard to believe to see me. I don't wanna Baby, under De zomerhit van deze zomer volgens mij. Ja en daarvoor Michel Fugin, voor Macron en Rutte. En uh, ja daarvoor weer uh, Whitney Houston. Ja echt veel muziek vanochtend hier uh, bij ZFM. Het is uh, 18 over 10 en niet alleen maar muziek hoor vandaag. Maak je geen zorgen. Straks om half 11 komt Jelmer weer. En uh, we hebben ook nog een item dat NH maakte over de AED die het leven gered heeft van de kuitserver. Dat in de tweede uur. Maar straks eerst om half 11 hebben we dan Jelmer. Dus dat is over ongeveer 10 minuten.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 We dansen de zon op en hij is vroeg opgestaan... want de zon ging om 5 uur 25 precies vanochtend op. Verder kijk ik naar buiten. De zon doet zijn best een beetje flauw. 18 graden. Nog steeds wolken, maar het schijnt op te klaren vanmiddag. In ieder geval, het water is... of het zeewater is net zo warm als de lucht op dit moment. 18 graden. Goed, nog een tweede plaatje tot, tot Jelmer. En uh, gaan we eerst even door met een... Uh, ja, lekkere van Earth with the Fire. Daydreaming. Laatste album waar Maurice White aan meedeed. hij is mooi. Hier is hij bij ZFM. Goedemorgen. Elf in de Fire, daydreaming hier bij ZFM. Ja, en dan nog één plaat en dan ga ik uh, Jelmer even bellen. En ik, uh, ja, ik heb Lange frans en te Lauma's gekozen. Hier is die. Zing voor me. Benny lacht altijd het hardst om zijn grap.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 Bevel. Lange Frans en Telau zingen voor me hier bij ZFM, waar het, ik tel af, drie, twee, één, precies half elf is. En dat betekent dat Jelmer hangt. Jelmer, daar is die. Ja, goeiemorgen. Precies op tijd. Ja. Hé, hey, goeiemorgen. Ja. Dan ben je weer onze nieuwsjager van ZFM. Um, wat heb je voor nieuws, ja, Jelmer? Ja, zeker. Ik heb uh, weer... Uh... In ieder geval vijf uh, items klaarstaan okay. en het is uh, gelukkig uh, rondom positief. Dus, uh, Daar ben ik blij om, jongen. Dat is mooi om alvast vooraf te zeggen. Ja. Ik dacht trouwens net dat je, dat, dat je het Koninklied draaide, maar het was toch een ander nummer. Nee, nee, nee, nee. Oh, dat Koninklied draai ik niet en helemaal niet op 2-juli. Nee. <laughs> nee. Oké, okay. uh, dan gaan we toch beginnen. 100 race fans kijken zondag Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Ja. Weliswaar niet de Grand Prix van Zandvoort zelf... maar die, wel die van Oostenrijk. Zij volgen de eerste race van dit seizoen vanuit de auto... in een soort drive-in bioscoop. Uh, de grote dag had natuurlijk eigenlijk 3 mei moeten worden... Ja. de terugkeer van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Uh, echter gooide corona natuurlijk roet in het eten. De uitgestelde start van het nieuwe seizoen... die wordt verreden zonder publiek... is iets waar de racefans lange tijd naar hebben uitgekeken. Alle andere... Um, Volgens de organisatoren is het een wereldprimeur dat er een drive-in op een F1-circuit wordt georganiseerd. Zandvoort uh, had weliswaar in 2017 een drive-in op het circuit, maar toen was het Zandvoortse asfalt nog niet goedgekeurd als Formule 1-circuit nee. en dat is het nu wel. Uh, dus ja, een unieke gebeurtenis zo uh, komend weekend. Ja, maar het is, uh, wat ik wel zag volgens mij is het voor, hebben ze extra plekken voor mensen uit de zorg vrijgehouden. Wat ik heel mooi vind. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En inderdaad, uh, veel relaties van de groene bierbrouwer. Ja, dat klopt huh? inderdaad. Uh, inderdaad, uh, sponsors hebben ook inderdaad plekken. Maar ook inderdaad uh, zeker veertig plekken vrijgehouden voor het zorgpersoneel. Ja, mooi. En dat uh, om uh, ruimte te bieden. Omdat zij natuurlijk de afgelopen periode extra hard hebben gewerkt. Ja, ja. ja en, mooi initiatief. Uh, ja. ja, op de, die manier inderdaad daar aandacht aan besteden. Uh, de volgende wat ik las vandaag in de Zandvoortse Courant... is dat Corporatie Stichting Prewonen... de voornaamste kandidaat is om Woonstichting De Kei op te volgen in Zandvoort. Mm -hmm. Na al eerder een positief advies te hebben gekregen van het college... heeft nu ook het huurdersplatform Zandvoort... Uh, haar ja wordt gegeven. Okay. HPZ heeft haar leden inmiddels een brief op de hoogte gesteld van het voornemen om in te stemmen met de overname door prewonen. Huurders konden hierop reageren en indien de meerderheid het daar niet mee eens zou zijn, kon HPZ alsnog gebruik maken van het vetorecht en dan alsnog tegen de komst van prewonen stemmen. Het merendeel van de reacties was echter positief, waardoor HPZ uh, uh, uh, ja, positief domme. kan instemmen ja. met uh, de komst van prewonen. Okay. Uh, een, van de, uh, een van de motivaties daarvoor is dat zij erop vertrouwen dat de verdere invulling van de overdracht nog steeds de belangen van de dus in Zandvoort in positieve zin een prominente aandachtspunt zullen vormen, zeggen zij zelf. Mm -hmm. En dus uh, ja, kortom staat Spreewonen niks meer in de weg om het Zandvoortse woningbezit te gaan overnemen van okay. de kei. Okay. Dus uh, dat gaat ook de goede kant op, zullen we ja, maar zeggen. Het komt dus goed in. Uh, dan het volgende. ...dat ja, ja. het volgende D66-wethouder Raymond van Haafden uh, is meteen uh, op pad gegaan... Ja. ...nadat hij dinsdag was uh, geïnstalleerd natuurlijk. Uh, hij is in gesprek gegaan met enkele jongeren over onder meer het gebruik van het skate ...waar natuurlijk een aantal weken geleden uh, ook een petitie is opgesteld door uh, mm -hmm. uh, jongeren... Uh, ...voor een opknapbeurt. En uh, samen met de burgemeester is hij daar uh, vanuit het sociaal domein gaan kijken... ...naar de situatie en gaan praten met jongeren. Ja. Uh, de D66-wethouder is al bekend met jongerenwerken... ...omdat hij dit al eerder heeft gedaan als uh, wethouder in andere gemeenten. En weet je wie ze van het werk gehouden heeft? Ja, Hebben? ja, ja. ja, ja onze, <laughs> onze Jaap, hè? Jaap die, uh, Jaap, die kwam ja. op zijn fietsje langs en die zag de burgemeester... ...en die dacht, hé, hey, dat is volgens mij de nieuwe wethouder... En ik zag Jaap dit vanochtend ja. hij zei, ik ben er gewoon brutaal naartoe gegaan. Ik ben gewoon een gesprekje begonnen. Maar toen werd het toch ook wel... Ze waren heel vriendelijk. En het, echt een hele aardige man, ook de nieuwe wethouder. Maar ze waren wel aan het werk. En, dus uh, ja, ja. ja. Maar Jaap, die, die ja. zat er weer met zijn dikke neus bovenop. En er heeft ook een stukje over geschreven, zag ik. Ja, nee, inderdaad. Daar had ik het ook inderdaad vandaan. En ja. uh, hoe heet het? Uh, ze gaan nu... Uh, ja, dat voorbeeld van het skateplein, hè? daar zijn ze dus uh, over gaan praten met de jongeren. Mm -hmm. En dan is daar de wethouder ook meteen op de hoogte van, dus in ieder geval dat, uh, gisteren. Uh, dan nog even, altijd ook nog een stukje regio nieuws. Mm -hmm. uh, de Pride Amsterdam feesten, in, inclusief de Kennel Parade, kunnen dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Mm -hmm. Maar de organisatie komt nu wel met een alternatief programma deze zomer. Okay. Uh, zichtbaarheid van de seksuele en genderdiversiteit is erg belangrijk voor de emancipatie van de community, zegt de directeur van Pride Amsterdam. Uh, daarom kunnen zij zich niet permitteren om een jaar over te slaan. En daarom is, staan er vanaf 25 juli tot en met 2 augustus coronaproof activiteiten op het programma, zowel offline als online. Bijvoorbeeld wordt er... Uh, ...negen dagen lang televisie gemaakt... ...met de Amsterdamse omroep Salto. Okay. Vanuit het theater in de bibliotheek... ...wordt dagelijks daar... Uh, ...een middagprogramma gemaakt... ...en dat is allemaal live te volgen dan. Goed. Uh, als alternatief voor de Pride Wall... ...kan de Find All Flags doorgelopen worden. Mm -hmm. Wie daaraan meedoet... ...loopt vanaf het HOMO-monument... ...bij de Westenkerk langs allerlei plekken... ...die belangrijk zijn voor de LhbT Plus-gemeenschap. Mm -hmm. um, op allerlei plekken langs de route hangen vlaggen... ...die deze gemeenschap vertegenwoordigen... ...te beginnen met de iconische regenboogvlag natuurlijk. natuurlijk. Ja. Uh, tot slot wordt er ook op 1 augustus een demonstratie gehouden... ...tegen homo- en transfobie. Uh, uh, de de ja. directeur zegt hierbij dat de afgelopen weken regelmatig uh, zijn opgeschrikt... ...door geweldsincidenten incidenten ja. Ja, tegen uh, in de community. Ja. En dat moet natuurlijk uh, stoppen. Dus ook dat uh, wordt vertegenwoordigd op ja. dat evenement. En ja, We hebben natuurlijk uh, in, uh, in, uh, in, de, in de winter... Uh, uh, hebben we onze eigen Pride hier in, in Zandvoort, hè? Rond, uh... Ja, dat klopt inderdaad. Daar zijn ze ook nog druk mee bezig. Klopt. Dat, uh, ook nog een beetje Pride at the beach, maar dan uh, wat kouder, zeg maar. Precies, Pride <laughs> uit de IJsbaan. Uh, dan nog als laatste, hè, want de ja? datum voor het inline skate evenement is uh, bekend geworden. Okay. De Nederlandse kampioenschappen voor inline skaters wordt op zaterdag 29 augustus gehouden op het circuit van Zandvoort. Leuk. Nog nooit eerder organiseerde de KNSB een skielerwedstrijd op het Zandvoortse autosecrie. Komt dat goed met de Kuipbocht? Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Nee, dat... Met het oog op het. Hè? Nee, ik, ik, ik vraag me dan af hoe dat dan door die Kuipbocht heen gaat met die skielers. Ja, heel schuin in ieder geval. Als dat maar goed gaat, ja. Maar, maar, maar maak je ja, verhaal af, Jelme, oog... sorry. Ja, met het oog op de terugkeer in Nederland van de Formule 1 is Zandvoort compleet gerenoveerd. En omdat er nog geen races uh, gereden kunnen worden, treffen de deelnemers een gloednieuw asfalt. Uh, ja, want de Grand Prix van Nederland is natuurlijk uitgesteld. Ja. Uh, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar dat is wel zo. <laughs> nee. Voor de skaters zouden het Nederlandse kampioenschap op de baan en het NK op de weg in het weekeinde van 21 tot en met 23 augustus uh, worden verreden. Die kampioenschappen stonden in mei ook al op de rol om in Herenveen uh, in, uh, te worden afgewerkt. Maar werden toen even, eveneens vanwege de omstandigheden uitgesteld. Uh, maar nu dus uh, een unieke gebeurtenis. Op zaterdag 29 augustus het nk inline skate op het gebied van Zandvoort. Een hoogtepunt uh, op de kalender toch nog dit jaar. Ja, ja. en ik weet, ik, ik sprak Leon, onze programmaleider. En uh, die is ook hard bezig om te kijken of we niet van het ZFM daar ook bij kunnen zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Oh, gezellig. Ja, ja. vanmiddag uitzending uh, Zo ver. Uh, ja. Jelmer hè? Lunchroom. Ja, dat klopt inderdaad. Weer een nieuwe ZFM Lunchroom. Ja. Ik heb weer genoeg gezellige muziek klaarstaan. En ik ben natuurlijk met Lucy en ook uh, Marja, onze nieuwste sidekick. Oh, wat leuk. Dus uh, we zijn gezellig met z'n drietjes. En uh, ja, daar komt ook het uh, laatste nieuws uh, voorbij natuurlijk. Oké. Okay. Ja, en we hebben wat van Anna Nieuws nog uh, dingetjes. Dus uh, zeker luisteren en je kan ook een nummer insturen. Perfect. <laughs> Goed, Jelma. Ik ga terug naar 1995. Uh, toen was Jelma nog heel erg klein volgens mij. En ook toen ja, was er al... Heel erg klein. <laughs> en ook toen was er al uh, gedoe over, over racisme... en discussie over racisme en uitsluiting en dat soort dingen. Uh, voor het Bevrijdingsfestival 1995 maakte de dijk toen heb je het hart. En ik heb die oude cd weer teruggevonden. En uh, die ga ik draaien. Jelma, dank je wel. En jo, tot uh, succes vanmiddag. Ja, dank je. Alsjeblieft. Mm -hmm. 95, de dijk, voor het bevrijdingsfestival op 5 mei destijds heb je het hart nog steeds actueel, jammer genoeg. Ja, en Jelmer die, die zei het al, uh, dit weekend zijn we natuurlijk allemaal van slag, uh, de Formule 1 begint weer. Morgen gaan ze hun eerste testrondjes draaien, iedereen is nu nog aan het sleutelen. En uh, ja, weet u nog vorig jaar, die, die, die race van Max in Oostenrijk, die glorieuze winning, een van zijn beste races, dat was echt zo geweldig. En uh, die Engelsen die, die doen dat toch anders dan wij in Nederland. En uh, ik heb het commentaar van Fox van vorig jaar. Max Verstappen is going to give his fans cause for celebration once again. It's one, two, three, four, five, six victories in Formula One for Max Verstappen, and this number six was very much the best but a round of applause amidst all the hugs and celebrations at Red Bull for Charles Leclerc as well who just couldn't fend off Verstappen in the end oh would could have turned out after that one <laughs> great job boys.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 Master Queen. 2020 En ongetwijfeld maakt ze een nieuwe of een aanpassing voor de komende Grand Prix natuurlijk volgend jaar. En dan gaat het gewoon allemaal weer beginnen. Maar eerst dit weekend Oostenrijk. Derde op een rij voor Max. Hij doet van zijn best, weet ik zeker. En die zwarte Mercedes, die hebben alweer problemen hoor ik. Dus uh, we zullen het zien. Goed, door met Sheila en de Black Devotion. Al mag je dat niet meer zeggen, het is nu Sheila en Spacer. Ik ga... Kom maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. Weer De laatste plaats van Liene Alleen. En, uh, ja, bijna 11 uur en tot die tijd Foxy Lady. En daarna gewoon lekker naar nationaal van 11 uur. en ben ik weer terug. Nog een uurtje met onder andere een verhaal over de AED... die een leven gered heeft uh, van een kitesurfer afgelopen weekend. En dat is een item van NH. Dat nemen we straks mee. En natuurlijk ook jazz is niet eng. Maar dat allemaal straks van 11 tot 12. Nu eerst even Foxy Lady. Just about to blow my head All kinds of sensuous thoughts Burning through my mind